Oh nou, Lena? Omdat... Omdat we zo langs elkaar heen praten. Omdat ik je niet duidelijk kan maken wat ik voel. Ik ben zo verwacht. Dat, dat begrijp ik, liefste. Ik draaf natuurlijk weer door. Dan moet je maar niet naar me luisteren. Maar ik laat je niet los. Wat dacht je?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 Weet je dat? Ja, liefste. Kom. Herman, laat me nu gaan. Gerre Meus zal inmiddels wel wakker geworden zijn. Ja. En in elk geval moet ze haar medicijnen innemen. Oh, Herman. Herman, kom eens gauw. Nicht Gerre kijkt zo vreemd uit de ogen. Kom. Oh. Hermeu, hoe is het nu? Ze is buiten bewustzijn. Zou jij de dokter willen waarschuwen? Natuurlijk. En stuur Basje hier naartoe. Ze is in de keuken. Ik zal het doen. Tot strakjes. Kom je nog terug? Ja, natuurlijk. Oh, fijn. Oh, stil maar niet, Rustig maar. De dokter wordt al gewaarschuwd. Het geslacht van Garderen. Een seriehoorspel naar het gelijknamige boek van Barente de Graal. Regie Friso Cox. Vandaag hoort u het vijfde deel, Het Testament. Droomde ik nou? Of hoorde ik echt de kamerbel? Wat zullen we nou krijgen? Midden in de nacht. Waar zijn de sloffen nou weer? Oh hier. Hé, hé. Ben je eindelijk? Mevrouw, wat doet u nou? Het is midden in de nacht. Ik kon niet slapen. Rakkel het vuur een beetje op, ik heb het koud. Zou ik u maar niet liever naar bed brengen? Dan maak ik nog wel even een warme kruik voor u klaar. Ik wil niet naar bed. En ik wil dat je bij me blijft. Ik. Eh, ik kan niet zo goed meer alleen zijn. Vooruit gooi wat kleine houtjes op het vuur. Nou, zoals u wilt. Ik. Eh, ik weet niet wat me mankeert, bijna. Maar. Ik voel me wat onrustig de laatste tijd. Vooral s'nachts, als ik de slaap niet kan vatten. Het uh, is tenminste lekker warm. Zal ik morgen de dokter waarschuwen? Een dokter? Voor mij? Huh? Geen sprake van. Wat kunnen dokters helemaal? Ja, ja een poot amputeren, dat kunnen ze. En voor de rest vergiftigen ze je alleen maar met hun poeiertjes en drankjes. Waarom blijf je er eigenlijk zo staan, heb Je haast? Haast niet, nee. Maar... Uh... Nou, vooruit. Ga dan zitten. Hoe lang ben jij nou eigenlijk al bij me, Wijnna? Nou, eens kijken... Dat is al ruim dertig eh, jaar, vrouwen. Zo. Is dat al dertig jaar. Ja. We worden oud, wijna. We worden oud. Nou kan je wel een paar blokken op het vuur gooien. Ja, nog maar eentje. Zo. Ja. Ik hou van vuur bijna. Ik kijk graag naar de vlammen. Het is zo... zo allesverterend. Ik droom er wel eens van dat de gaarde in lichterlaaien staat. En dat ik op een afstand daarnaar sta te kijken. Ah, prachtige ziel. Vrouwen toch? Ze is eigenlijk geen gek idee. ...afscheid te nemen van het leven, met een groot vuur. Vrouwen, zeg toch niet van die verschrikkelijke dingen. Ja, jij denkt natuurlijk aan die lieve maar van jou, hè. Dan zou die niet alleen mij, maar ook de gaarde nog kwijt zijn. Als u zo blijft praten, vrouwen, dan ga ik liever naar bed. Jij blijft hier zitten, basta. Hoe, uh, hoe gaat het eigenlijk met die lange slummel? Ik hoor of zie nooit meer wat van hem. Ik zie hem elke dag. Zo. Dan komt hij zeker niet verder dan de keuken. Hij is elke dag hard aan het werk. In de stallen. Ach, werkt men hier zo hard. Hoeveel, uh, Hoeveel paarden staan er nou? Oh, dat verandert zo'n beetje met de dag. Dan koopt hij weer paarden... En dan verkoopt hij ze weer. Zo, doet hij dat. En, eh... Uh, hoe zit het eigenlijk met dat meisje van hem? Zijn, zijn verloofde. <laughs> ik dacht dat hij zo'n haast had om te trouwen. Ja, hoor eens vrouwen, dat weet ik niet, hoor. Dat zult u aan Herme zelf moeten vragen. Hoe kan ik hem dat dan vragen als ik hem Ach. nooit zie? Misschien wacht hij wel met trouwen tot hij, uh... Wat nou? Tot. Tot ik dood ben zeker? Nou, dan kan ik nog even wachten. Dat wilde ik helemaal niet zeggen, vrouwen. Ik wilde zeggen dat hij waarschijnlijk eerst de stoeterij goed op poten wil hebben. En dat valt niet mee. Als je helemaal zonder kapitaal moet beginnen. Nou, en dat kapitaal kan niet luiten. Wat zei u, vrouwen? Ik zei kapitaal. Daar kan je moeilijk buiten. Ik zal Hermen morgen wel naar u toe sturen. Ja, goed, doe dat. Dat zal hem veel helpen. Vooruit, gooi met een blokje hout op het vuur. Ik vind het nou pas gezellig worden. Dag mevrouw, ik wilde het graag. Het spijt me, maar u zult nog even moeten wachten. Ah, zegt u bakker van Roekel maar dat notaris Mellaert er is die hem dringend wil spreken. Ik zal het zeggen. Bakker van Roekel, er is iemand die u wil spreken. Wat is dat voor onzin? Je weet toch dat ik druk bezig ben. Het is een zekere notaris Mellaert. Oh, uh, laat hem maar even in de tussenkamer. Ik kom zo. Volgt u mij maar, heerschap. Zo, of u hier even wilt wachten. Dank u. Uh, wat ik nog vragen wilde, Is de zuster van Bakker van Roegel niet thuis? Nee, die is nog op de bund bij vrouwen van Overwil. Zeg, Wim. Wat, wat zit jij hier te babbelen? Hé, kom vooruit. Maak dat je in de winkel komt daar en gauw wat. Poeh, dit heerschap vroeg me anders wat, hoor. Ja, ja, het is wel goed. Maar maak nou maar dat je wegkomt. Poeh, ik zal nog eens beleefd doen tegen uw gasten. Ja, alle wicht, dat gaat al aan uit en wel zo gauw mogelijk. Maar, wat komt u hier eigenlijk doen, notaris uit? U zult wel vernomen hebben dat gisteravond vrouw Van Overweel is overleden. Ja, natuurlijk heb ik dat gehoord. Maar er is toch voor u geen reden om hier over de vloer te komen. Ik, uh... Ik wilde toch nog een paar zaken met u vindt u het u verstandig bestreken. om juist op dit moment hier naar mij toe te komen. De reden van mijn bezoek is... Ik wil is... u wel zeggen dat ik het zeer onverstandig van u vind. Ik zou het in nieuwe plaats tenminste niet in mijn hoofd hebben gehaald. Pakker van Roekel, ik begrijp natuurlijk drommels goed wat u bedoelt. Maar laat ik u dan zeggen dat ik ernstig overweeg om de zaak terug te draaien. Wat? De zaak terugdraaien. Ik hel meer en meer naar de gedachten. Er overal. valt hier niets terug te draaien, notaris Mellaert. Zeeel toch, koe. Denk aan die dienstmeid van een. Er valt hier niets terug te draaien. Hier, hier, hier in mijn binnenzak heb ik een kwitantie. Een kwitantie getekend door een zekere notaris Mellaert... dat hij van mij gekocht heeft, Huize Groenestein aan de Jutvaarseweg. Ja, dat weet ik, dat weet ik. Maar ik ben achter feiten gekomen die de opzet van deze hele affaire... voor mij nog veel moeilijker maakt. Wat zijn dat voor feiten? Ik, uh, ik heb stukken ontvangen van een collega-notaris uit Utrecht. Een zekere van der Maden. Huh? Waaruit blijkt dat... Uh, ja, Het is eigenlijk wel ambtsgeheim. Maar aangezien u daar in zekere zin direct bij betrokken bent... Vooruit, man, voor de dag met die feiten. Nou, een van die aanleidingen waartoe wij tot ons... Uh, laten we zeggen, tot ons verbond zijn gekomen... Was uw argument dat uw zuster geen geld van nodig zou hebben... aangezien zij toch een rijk huwelijk zou doen? Ja, is dat dan niet zo? Ze wacht toch, vrouwen van de Garden. Dat is nog helemaal niet zeker. Of liever gezegd, die kans is bijzonder klein. Hoe dat zo? Die jongen, hoe heet die, die Herman van Garderen... erft alles van zijn tante... onder de voorwaarde dat hij bij haar sterven nog ongehuwd is. Zegt u dat nog eens... Ik waarschuw u, bakker van roeken. Wat ik nu zeg, daar mag geen woord van uitlekken. Nou, ik verzeker u dat ik zal zwijgen. Maar vertelt u mij nou nog eens. Hermen van Garderen erft geen cent. als hij met uw zuster trouwt. wanneer de oude vrouw van Garderen nog in leven is. Dat staat zwart op wit in haar testament. Is dat alles? Dus Hermen en Lena krijgen geen cent. voor die oude heks dood is. Nou, dan wachten ze toch rustig. Maar dat kan nog wel tien jaar duren, van roekel, Ach, hoor eens maar, waarde notaris. Dat zijn zaken die u niet aangaan. Trouwens, die hermen is al helemaal zelfstandig. Al zijn de berichten maar voor de helft waar. Dan bezit u nu al een goedlopende stoeterij. Als het erop aankomt, is hij al helemaal onafhankelijk van die tante van hem. Waar moeten wij ons hoofd dan overbreken? Ja, dus... Uh... Alles moet maar doorgaan, vindt u. Er hoeft niets door te gaan. Wat gebeurd is, is gebeurd. En we zullen de ontwikkeling der dingen rustig dienen af te wachten. Maar in vertrouwen, notaris Mellaert. wanneer denkt u de inhoud van het testament... aan de volken bekend te maken? Ik stel mij voor een, een week na de begrafenis. Mooi zo, mooi zo. Dan kunnen alle mogelijke erfgenamen van Jeremy zaliger nog tijdig gewaarschuwd worden. Ik, eh, uh, dan stap ik nu maar op. Uh, notaris, nog een laatste, naar ik mag aannemen, een totaal overbodige vraag. Maar het oorspronkelijke testament, dat is toch wel grondig vernietigd, naar ik mag aannemen. Het uh, oorspronkelijke testament, uh, dat is. Uh, ik weet van geen oorspronkelijk testament, pakker van Roekel. Als u begrijpt wat ik bedoel, dan is het goed, notaris. Ik wilde u nu graag verlaten. Ik zal u even voorgaan. gaan. Dag, mevrouw. Dag, heer notaris. Zo. Gaat u gaan, notaris uit. En ik dank u zeer dat u voor mij al die moeite hebt genomen. Wat hoorde ik zo even, baas? Had u woorden met meneer de notaris? Huh? Hoe haal je dat in je domme hoofd? Huh? Kijk jij liever naar de grond? Die ligt vol met kruimels. Kom, kom, weg op die troep hè? Huh? en ga een beetje. Het spijt dat ik hier naartoe gekomen ben, Herman. Wat heb ik hier te zoeken? Tja, dat zijn helemaal zaken die in het leven afgehandeld dienen te worden, Lena. Maar zijn dit allemaal kandidaat-erfgenamen? Ik weet er niets van. Ik ken oh. niemand van deze mensen. Ik wil een koekje bij de koffie. Uh, nee. nee, dank je, vrouw de Ja, De notaris is laat. Vind je ook niet, Antoni? Ach, wat zal ik je zeggen? Te laat komen, dat kan een notaris en dat soort heren zich nu helemaal voorloven. Maar een arme bakker als ik, die zou dat eens in zijn hoofd moeten halen. Stil, daar komt de notaris. Oh, als. Dag. Eh. Dag, notaris Melard. Uw stoel staat al gereed. Ja, Dank u. Te laat komen, kan ik wel. Ja, ja, ja, als het nog wel Geachte aanwezigen. Alzo zo dan open ik, Melchior Mellaert, door de koning benoemd als notaris de Vianen, voor uw allerogen de uiterste willen van mevrouw Gerardina Lucretia van Diest, weduwe van de heer G.J. van Overweel, gewoond hebbende in Huizen de Bund, al hier, onder de gemeente en in het rechtsgebied der stad Vianen. De nalatenschap van vrouwen van Overweel, geboren van diest... behelst de volgende onroerende en roerende goederen, landerijen... en geldswaardige papieren. De Heerenbehuizing, de bunt... met de nauwkeurig in de kadasters omschreven akkers en bouwland. Met uitgestrekte boomgaarden... met siertuin, lusthof, groentetuin met kassen... Met drie zelfstandig staande behuizingen, bestemd voor personeel, verdevend aan gene zijde van de lek het buitenhuizen Groenestein, aan de Jutvaanse weg, met boomgaard, siertuin, weilanden en... Hier tevoren omschreven, zo medegeldswaardige papieren en gereden gelden, vermaak ik, Gerardina Lucretia van Overweel, geboren van dienst behoudens enkele legaat aan instellingen van weduwen en wezenzorg. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> al, al zo dan wijs ik als enig en universeel erfgenaam aan Mijn zeer lieve en waarde neef, de heren Antoni van Roekel, Hendrik's zoon... ...wonende in de bakkerij het hert aan de voorstraat te Vianen. Oh. Oh. Hmm. <lacht> Alle mensen, Antoni, wat ben jij een handige gare bliksem. Uh, wat? Wat, wat wou jij in het openbaar bewegen? Ja, dat, dat wilde ik... ik zeggen. Laat me zeggen wat ik te zeggen heb, Lena. Antonie van Roekel. Uitgerekende, inhalige, duitendief die je bent. Let, let op je woorden, snotneus! Ik heb jouw geld niet nodig, bakkertje van Roekel. Maar ik zal voor mijn aanstaande vrouw... en voor jullie allen hier... de zaak haar fijn laten onderzoeken... door de notaris van Gemert uit Gorkum... en de notaris van der Mader uit Utrecht. Wat zegt u daar, heer van Garderen? Wat bedoelt u met dit alles? Wat ik hiermee bedoel? Ja, dat vraag ik u. En bovendien, voor wie spreekt u? Met welk recht bent u hier? Bent u familie van de overledene? Uh, notaris Melheid, Herman van Guijderen is mijn verloofde en ik ben een nicht van... Uw verloofde? Een verloofde is nog geen echtgenoot, bij lange na niet. Alleen als dat heerschap uw echtgenoot was, zou hij mogen spreken. Nu dient hij te zwijgen en zich van hier te verwijderen. Kom mee, Lena. We hebben hier niets meer te zoeken. Het is hier dief en diefjesmaat. Wat? U hoort nog van mij, notaris. En u hoort nog van mij, heer van Garderen. Daar kunt u zeker van zijn. Oh, Herman, ik vind het verschrikkelijk. Dat slijk der aarde. Om je daar zo druk over te maken. Over dat slijk der aarde... moet je toch niet zo gemakkelijk praten, Lena. Er is geen mens op de wereld... die geld zo onbelangrijk vindt... dat hij zich met open ogen laat bestelen... zonder zich daartegen te verzetten. Voor mij zijn er belangrijker zaken, Herman. En voor mij is er maar één erfenis belangrijk. En die is? De erfenis die ons beloofd is in het Koninkrijk der Hemelen. Ik heb je daar lief om, Lena. Maar toch, recht is recht. Je broer en notaris zijn nog niet van me af. Maar wat wil je dan doen?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 Je weet nooit hoe je nog eens in het leven komt te staan. Maar kom, ik breng je naar huis. De stoeterij wacht op me.